Bij een aanval op een ebola-kliniek in de Democratische Republiek Congo... is een arts vermoord. Twee andere medewerkers raakten gewond. De arts was in dienst van het Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het universiteitsziekenhuis in het noordoosten van het land... werd aangevallen door drie leden van een lokale militie. De behandelingscentra worden sinds februari geregeld aangevallen... door militieleden die geloven dat de overheid achter ebola zit... en dat de ziekte door buitenlanders het land in is gebracht. De ebola-uitbraak heeft sinds augustus aan bijna 850 mensen het leven gekost. In Egypte is een driedaags referendum begonnen over het aanblijven van president Sisi. Het parlement ging dinsdag al akkoord met de grondwetswijziging... waarmee Sisi's termijn tot 2030 wordt verlengd. Ook krijgt hij meer macht, zoals het benoemen van rechters. Tegenstanders vinden dat Egypte hiermee afglijdt naar een dictatuur. Het weer volop zon bij temperaturen tot 26 graden. Alleen op de wadden blijft de temperatuur wat achter en aan de westkust voelt het iets koeler door de zeewind. Op eerste en tweede Paasdag ook volop zon en temperaturen boven de 20 graden. Dit was het NOS journaal. DFM. Verkeersupdate. Dit is Kees Quaks van de ANWB. Op de A9 Amsterdam-Alkmaar nog een kwartier verdraging tussen uitgeest en knooppunt Kooimier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Doe eens lief, dankjewel. Namens het internet en sieren. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Deze plaat draai, moet ik in één keer weer terugdenken aan de uitgaande in Zandvoort van vele jaren geleden. Had je een grote discotheek in de Kostenstraat. En die heette Club Chateau van Jeroen van de Boom. Die was daar de eigenaar van. Nou ja, het klopt wel, want dit is Club Nouveau. Vandaar dat ik waarschijnlijk aan in één keer weer aan die disco denk. Dit was de single Lean on Me... Het is 9 minuten over 3. Zandvoort, welkom terug. Zandvoort op zaterdag of de maandagmiddag voor de herhaling. We zijn er met uur 2 en daarin de volgende onderwerpen. Zoals u van ons gewend bent, rond de klok van half 4 de evenementenagenda. Dus houd uw pen en papier bij de hand. Want er zijn en er komen weer leuke en mooie evenementen in ons prachtige dorp Zandvoort. En als u wil weten welke data, schrijft het dan gelijk even mee. Dus houd uw pen bij de hand. Verder hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. En wij zouden naar de volgende praten gaan schakelen met Jan van der Leden. want die is voor ons aanwezig tijdens... die zou aanwezig zijn, of die gaat aanwezig zijn, moet ik juist zeggen. Bij de wedstrijd Jong-Holland 1 tegen SV Zandvoort 1. Maar jij hebt breaking news? Ja, hij is uh, op weg naar uh, Alkmaar, maar staat in de file op dit moment. Op de A9. Maar hij niet alleen, hè? Hij niet alleen. Nee, ook de scheidsrechter heeft hier <lacht> net het uh, bericht van gekregen. Dus we hebben ook nog geen uh, melding gekregen dat de wedstrijd begonnen is om drie uur. Dus dat zal allemaal een beetje gaan worden. Goed, dus uh, zodra uh, uh, Jan aangekomen is, zal hij dat melden. En zullen we natuurlijk zo snel mogelijk schakelen naar die voetbalwedstrijd. Nou goed, Zandvoorts nieuws in het kort had ik gezegd, evenementenagenda had ik gezegd. Er wordt gereest, we gaan te, tegen de klok van tien voor vier weer schakelen met onze collega Willem van Densen, Want die is voor ons aanwezig tijdens de paasraces op het circuit van Zandvoort vandaag en morgen. Vintage Zandvoort al in volle gang, dus ik zou zeggen er zijn genoeg dingen te doen. En als u naar de radio luistert, u bent van harte welkom om te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En dat kijken kan tegenwoordig ook via de CFM-app. En mocht je ons app nog niet hebben, dan kan je hem net als Max downloaden... in de Play Store, App Store of Windows Store. En dan kan je meekijken tijdens de uitzendingen van ZFM. Meeluisteren uiteraard. En je krijgt de laatste berichten uit Zandvoort. Je wordt gewoon compleet op de hoogte gehouden. Dus download hem nu. In de Play Store, App Store of Windows Store. De ZFM Sanford app. Aangesproken zouden we naar Jan van der Leden gaan voor de wedstrijd van vandaag naar Alkmaar. Jong Holland tegen SV Standvoort. We krijgen wel de melding dat de wedstrijd inmiddels daar gestart is. Alleen ja, wat we al zeiden: Jan die staat nog even in de file op de A9. Zodra hij aanwezig is, dan hoor je meer over het verloop van de wedstrijd. En mochten we andere nieuwtjes vanuit Alkmaar hebben, dan hou we je uiteraard ook op de hoogte hier bij CFM. Net, we zouden je op de hoogte houden van het nieuws vanuit Alkmaar. We hebben het over de voetbalwedstrijd van vandaag. Nee, die is nog helemaal niet begonnen. Die gaat uh, straks om uh, half vier voor start. Want inderdaad, ook de scheidsrechter die stond in diezelfde fila als uh, Jan van der Leden. Dus rond tien over half vier gaan we met Jan schakelen... en dan horen we hoe die wedstrijd op dat moment uh, daar gaande is. Eerst gaan we nog even naar het uh, laatste weekend van uh, juni toe. Ja, en dan hebben we het natuurlijk over culinair Zandvoort... Na uh, Voor het eerst wat uh, aanloopproblemen uh, konden wij vorige week al melden dat Culinaire Zandvoort doorgaat. En nu zijn ook de deelnemers bekend. Nog maar een paar maanden en dan is het weer tijd voor alweer de elfde keer Culinaire Zandvoort. Bij velen zal 28, 29 en 13 juni al in de agenda staan. De organisatie heeft de deelnemers aan de 219-editie uh, bekendgemaakt. In totaal zijn er 18 gelegenheden die op het evenement hun heerlijke producten zullen aanbieden. Zoals heel Zandvoort weet, uh, uh, was het dit jaar wat ingewikkelder... om het aantal deelnemers op een acceptabel aantal te krijgen. Door grote inspanning van het culinair Zandvoort-team... en de al uh, geschreven restaurants, de al ingeschreven restaurants... is het toch gelukt. Dit jaar zijn de volgende ondernemers van de partij. Nu komen ze. Ayuma, MMX, Krua, uh, Sier, Surin, Wapen van Zandvoort... Roast Chicken Bar, Fishbar Monk, Greek uh, Cuisine Fixofenia... Uh, Brick, de Meerpaal, Drank- en Spijslokaal, De Meester, Zizor Lounge, De Drie Aapjes, Tea, Chocolate and More, De Kaashoek, Wijn aan Zee, Blue Zone en de Scopino Bar van MMX. Je nou, zou het eerst bijna niet doorgaan in één zo'n lijst. 18, de, 18 uh, acte de présence op die drie dagen uh, in uh, juli. Dat juni. gaat een mooi feest worden. De vrienden van Culinair Zandvoort, dat zijn bewoners die het evenement een warm hart toedragen door jaarlijks 10 euro over te maken zullen op vrijdag 17 mei tijdens een wijnproeverij in het Wapen van Zandvoort... bepalen welke wijn er geschonken zal worden in de barst van het evenement. Ernst Brokmeijers, kleinzoon van, kleinzoon van de bekende Zandvoortse wijnhandel... is bereid gevonden deze avond wat extra uitleg over de wijnen te geven. Wilt u ook vriend van Culinaire Zandvoort worden? Dat kan. Ga dan even naar de website. En ten name van stichting Zandvoort Culinaire... En uh, dan wie weet en wie dat voor 3 mei doet, wordt dan ook meteen uitgenodigd voor de wijnproeverij. Maar in ieder geval 18 deelnemers op 28, 29 en 30 juni tijdens wederom een prachtig culinair zandvoort. Geweldig dat het evenement op het Gasthuisplein toch doorgaat. Het lijkt wel zomer in Zandvoort. Van wel herder vandaag deze van de mama's en de papa's. En Het blijft wel heel apart hè, met uh, deze single uit de jaren 60 van de mama's en de papa's. Ze hebben het over de Winters Day. Hè, the leaves are brown. En the sky is gray. En dan toch is het een, een zomerhit. Ongelooflijk hoor. De, de California Dreaming. Straks gaan we inderdaad naar uh, Jan van der Leden toe, maar uh, daar moet je nog eventjes uh, 20 minuten op wachten. Watching, watching, as the credits all roll down. And crying, crying.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 For the applause, oh, oh, oh, oh, and wave out to the crowd and take our final bath. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. At least we stole the show. At least we stole the show. At least we stole the show. At least we stole the show. ...en het niet meer gedraaid op de Zandvoets Radio. Vandaar nu wel op deze zonnige zaterdagmiddag. Je hoort de Stal de Show, wat blijft het een lekkere plaat, hè? Het is vier minuten voor half vier, Zodanig dus de evenementenagenda. En op het jou gaat het vast zeker dan nog over Koningsnacht en Koningsdag hebben. Maar eerst eventjes een oproep voor vrijwilligers. Ja, en onder de titel Help je mee op 27 april op Koningsdag. De stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort is ook dit jaar weer op zoek naar een groot aantal vrijwilligers die willen helpen om Koningsdag in Zandvoort een groot succes te maken. Vooral vrijwilligers die van 11 uur s morgens tot 5 uur s middags willen meehelpen bij de begeleiding van de kinderspelen zijn van harte welkom. De omgeving van het Gasthuisplein verandert op Koningsdag s middags weer in een groot speel- en doelland voor de kinderen en jeugd. De vrijwilligers zorgen voor de begeleiding van de spe spellen en eh, bemannen de schminkkraam... en helpen bij het opbouwen en afbreken van de spellen. Wil je meehelpen of meer informatie? Ben je 16 of ouder en het lijkt je leuk om tijdens deze dag mee te helpen? Stuur dan een e-mail met je naam, telefoonnummer en leeftijd naar ernst.brokmeijer-apenstaatje-koningsdag-zandvoort.nl. Ernst. Je ontvangt dan een e-mail met meer informatie. Dankjewel, Albert-Jan. Uh, meld je inderdaad aan uh, bij Ernst uh, voor uh, Vrijwilliger. Op Koningsdag is het heel uh, belangrijk natuurlijk dat uh, die mensen aanwezig zijn. Anders kunnen de spellen niet doorgaan. Zodat ik even een middagagenda die ga je krijgen... na het volgende plaatje wat gaat over het weer. Hier is de Weather With You van Crowded House. Walking round the room singing stormy weather. At 57 and street We hem even speciaal voor onze eigen weerman Lex van der Hoorn. Deze van uh, Crowded House. En Where are Blijft het een lekkere plaat, hè? O, oh, wou je ook wat zeggen? Nee, ik zou niet, ik zou niet durven. Ik, ik, ik zag ineens je mond uh, bewegen. <laughs> ik dacht van, hé, hey, volgens mij wil hij wat zeggen. Jij krijgt dan dus zelfs berichten uit Eindhoven. Ja, uit Eindhoven. Uit ook Eindhoven. daar uh, wordt geluisterd. Maar dan, Dag Max. Dan leg je dat aan zo iemand uit van hoe je dat dan kan doen... en hoe je dat kan ontvangen en uh, hoe je mee kan kijken... Maar dat schijnt toch nog wel wat lastiger te zijn dan dat het, het is. Ja, dat simpel. kan uh, via Firefox. Ja, via Firefox installeren op je mobiel. Dan ga je naar de app ZFM Zandvoort. Ja, of zfm-live.nl. En dan heb je ook beeld. Want wij zitten hier onze rotte te zwaaien, maar hij heeft alleen maar geluid. Nee, Max, goed idee. Goedemiddag, Goedemiddag, Max. Leuk Goedemiddag dat je luistert, hoor. Leuk dat je er bent. Ja, zo is het. De evenementen, daar komen we samen met Albert-Jan. Goed, allereerst naar het museum. Want daar is de expositie van Ada Breveld. Nog tot met 23 juni. Ada experimenteert met kleuren, materialen en verschillende thema's. Een tijdschrift waarin de betekenis van het woord surrealisme wordt uitgelegd, geeft haar werk een richting. Tot de zogenaamde vrije wereld. Dat allemaal tijdens de expositie in het Zandvoorts Museum aan het Zwaarweestraat nummertje 1 nog tot 23 juni te bezoeken. Zoals ik al eerder in het programma zei, drie dagen lang feest op het grasveld bij Parkeerplaats Zuid. Tijdens Vintage at Zandvoort. Een gepruttel en van luchtgekoelde motoren zal weer te horen en te zien zijn. En er zijn diverse evenementen rondom dit prachtige evenement. Wat nu alweer voor de zevende keer wordt georganiseerd. En met name Volkswagen-liefhebbers en -fanaten staan daar drie dagen lang. En hebben daar, showen daar hun prachtige Volkswagens. Tot... En met de tijd dat de MK1 in zijn intrede deed. Dat allemaal nog vandaag en morgen tijdens Vintage, het Zandvoort op het parkeerterrein Zuid. Zoals ik al aangaf, dit weekend op het circuit Zandvoort de paas races Met straks weer live verslag van onze collega Willem van Densen. En dat is de DNRT races vandaag en morgen. Vandaag een club en morgen weer een verste club. En zelfs met deelnemersveld van boven de v 33 auto's. Daar te, tegen tien voor vier schakelen we weer live met Willem van Densen. Uh, dan hebben we ook een lifestyle en cadeaumarkt. En dat vindt allemaal plaats op het Badhuisplein. Op 25 april hebben we de regenboogborrel voor jong en oud. Uh, en dat vindt allemaal plaats in Grand Café XL van half zes tot half acht. En op 26 april is het tijd voor de traditionele Koningsnacht. En die wordt uh, gehouden bij Lauren Hardy in de Haltestraat. Wat dan... voor Kessel treedt op dan? Van Kessel komt live optreden, Zandvoortse Band in Zandvoort. Nou, Max, ik zou zeggen. ga maar even naar de website van NS, tickets.nl. Het wordt weer feest op 26 en 27 april in Zandvoort. Goed, 27 april, zoals gezegd, Koningsdag. Op Koningsdag verandert het gehele centrum van Zandvoort in een gezellige rommelmarkt. Waar u natuurlijk ook terecht kunt voor verschillende optredens, hapjes en drankjes. Ook aan de kinderen wordt natuurlijk op deze Koningsdag gedacht, een programma kunt u nakijken op de website www.koningsdagzandvoort.nl www.koningsdagzandvoort.nl uh, Dan gaan we, uh, zitten we eigenlijk al in mei, en uh, dan hebben we nog 3, 4 en 5 mei. En als u daar informatie alvast over wilt hebben, dan verwijs ik u even naar de website. En 5 mei, daar eindig ik even mee, want anders krijg, blijf je bezig... Uh, de Jaarmarkt is er natuurlijk op 5 mei weer om van 10 uur s morgens tot 5 uur s middags. Meer dan 300 kramen en een scala van straattheater moeten het succes van voorgaande jaren evenaren. De Zandvoortse jaarmarkt is er uitgegroeid tot een evenement waar bezoekers en handelaren vanuit heel Nederland speciaal voor naar Zandvoort komen. De omvang van de Jaarmarkt is uitgegroeid tot een van de grootste in zijn soort. Het hele centrum van Zandvoort staat tijdens deze jaarmarkt weer vol met kraampjes... in de Zandvoortse kleuren blauw en geel. Dat allemaal op 5 mei, bevrijdingsdag van 10 uur s morgens tot 5 uur s middags. En Volgens mij is het uh, de eerste keer dat ze dat op bevrijdingsdag doen. Ja, in ieder geval. Maar dit uh, tot zover. Oké, okay, dankjewel albert <laughs> Genoeg te doen dus de komende dagen hier in Zandvoort. Of je pakt gewoon de trein, hè? Ja, daar hadden we net al over voor Max. Ja. Maar dat geldt ook voor jou. Kading, kading. <laughs> daar komt-ie aan. De trein. Hier is uh, Guus Meeuels. Dang it, dang day, dang, -a -dang. God, daar baal ik van, omdat ik nu tien minuten minder bij blijven kan. Krijg ik denk, krijg ik denk, krijg ik denk, krijg ik denk, krijg ik denk, krijg ik ik zit in een coupé en er ook een niet roken tweede klas. Heb de hele bank. Hij zegt het staat niet op je kaart, maar ik weet waar jij moet zijn. Krijg het denk, krijg je denk, krijg ik, krijg ik, krijg het De trein rast alsmaar verder van station naar station. Ik kom op plaatsen waar ik nooit ben geweest.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 Kreeg alleen, kreeg alleen, kreeg alleen, kreeg alleen, kreeg alleen. Kreeg alleen, En ik blijf bij jou slapen. Jij woont bij het spoor, en s'nachts. Max, dankjewel voor uh, dit verzoekplaatje. Ja, uiteraard uh, gingen we even naar Brabant toe, hè? Naar uh, Guus Mellers en Kedeng, Kedeng. Voor iedereen die uh, met de trein eerste of tweede klas, dat maakt dan weer niks uit, met de trein reist, uh, Albert Jan. Zo ook jij morgen. Moet je vroeg weg of valt het mee? Nou, ik heb geen daluren morgen hoor. Ik geen heb... daluren? Die Max had mazzel voor 1 euro extra van Eindhoven naar Zandvoort uh, in, de, in de eerste klas. Kijk, dat zijn betere berichten. Dus ik reis gewoon morgen tweede klas. Heel goed, Albert-Jan. <laughs> We gaan naar ook maar naar Jan van der Leden. Goedemiddag, Jan. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, ja. De wedstrijd van vandaag is wat later begonnen. Maar uh, ja. ja, daar is een oorzaak voor aan te wijzen. We hebben het over Jong ja. Holland, SV Zandvoort. Uh, niet zo leuke oorzaak, er was een behoorlijk ongeveer gebeurd op de A9. Dus wij stonden vast, uh, maar de scheidsrechter stond ook vast. Dus vandaar dat de wedstrijd gewoon uh, iets later is begonnen. Um, we spelen vandaag met, uh, met Milan er weer bij. Hij is natuurlijk geschorst, maar wij als vereniging en Milan zelf zijn in hoge beroep gegaan. Dus hangen in die beroepszaak mag je voetballen. Dat is, dat is denk ik wel een lekker rustpuntje in het in Elfstad. Ja, zeker. Het is uh, Jong-Holland, hè? Het is, er staan drie plaatsen onder ons. Maar zeg niet dat het, dat het een gelopen race is. Want het is een sterk ploeg, Het zijn sterke jongens. En uit of thuis hebben we 1 drie verloren van ons. Dus, uh, Oké, okay, dus het wordt uh, wel een beetje oppassen voor uh, de heren uh, uit Alkmaar. Ja, maar we moeten vandaag wel winnen. Want de stand is zo dat we... We hebben niet veel kans meer. Er wordt gescoord bij de jeugd achter mij, maar we hebben niet veel kans meer. Maar we moeten wel, punten pakken. Want de hele middenbouw staat op een paar twee of drie punten van elkaar. Dus als je verliest, dan zakt hij zomaar vier, drie, vier plekken dat zou niet bouwen. Ja, even een vraag aan je, Jan. Heeft SV Stamford dit jaar nog een bepaald doel? Nou, het... Buiten het uh, doel om te scoren natuurlijk, maar... Nou, het streven was in het begin van het seizoen om direct door te stromen, maar eigenlijk al snel bleek dat het niet ging. Er lieten te, te makkelijk puntjes liggen. En dat is toch, uh, denk ik, te wijten aan het gebrek aan uh, 1-0. Jongen, jongen, 1-0 voor de jongeren. Hmm. Jongen. Nou... Wat een te smalle selectie. En dat is, dat is gewoon jammer. Als er een paar jongens wegvallen. dan uh, je, moet je het opvangen met, uh, met jeugd. Vandaag staat ook staat Silvio. hoe heet hij? Silvio Shubassi staat in de, in de plaats van But, die nog gepasseerd is. Ja, die jongen is 19 jaar. Dus we moeten maar zien hoe het gaat. Ja, klopt. Ja, dan uh, ben je toch een beetje uit uh, balans, zeg maar, als uh, team. Ik heb wel iets leuks te melden nog. Ik ben benieuwd. Ik was uh, vanmorgen bij de dames mee te kijken. We hebben een dames 1, Ja. Die hebben, die hebben een uitwedstrijd met 1-0 gewonnen tegen stormpogels, dat was nummer 2. En op dit moment staan ze vijf uh, punten voor, dus met nog één punt extra. En ze hebben al een half meter dan kunnen ze over twee weken kunnen komen. Kijk, dat zijn uh, hele goede berichten wat betreft uh, de dames. Ja, absoluut. Die gaan lekker. Ja, is daar een grote belangstelling voor, voor de, dat team, zeg maar? Het is, het is groeiende. Het is groeiende. Je merkt wel dat er steeds meer ouders gaan kijken. Oh, Daan. Daan weer een mooie redding. We spelen niet sterk, moet ik zeggen. Nou, jij, jij, jij, blijft, jij blijft de wedstrijd gewoon voor ons volgen, Jan. En we komen even na vier uur komen we bij je terug. Voor het vervolg, en laten we hopen dan uh, dat we in ieder geval weer gelijk staan. Want uh, dit is natuurlijk helemaal niks. Tot straks. Tot straks. Dankjewel. It's oh, mistake. Oh, you forget And zoom both of us learn to trust. trust. Not run away. run away. It was no time to play. We build it up. ik uit de jaren 80 van Eswort en Simpson. Jord solid, solid as a rock. En uh, ja, met deze plaat gaan we over naar het uh, circuit Zandvoort. Willem van deze dit weekend bij de paasrace, In ieder geval vandaag uh, Willem. En wat is ja, daar allemaal gaande? Dat klopt ja, de paasreces. Ik zei het eerder al DNT. Raceweekend. Nou, DMT staat eigenlijk ook voor uh, overvolle velden. Dat zien we in iedere klasse die van start gaat. Met een uh, gemiddelde van uh, ruim 30 auto's aan de start uh, is dat toch wel lekker om te zien. En ja, uh, ik zei het eerder al: het is een uh, goedkope mogelijkheid om te racen. En dan ga ik kijken even naar datgene wat zo dadelijk van start gaat. Dat zijn de Peugeot 206 GTI Cup. En om maar eens aan te geven dat het inderdaad een uh, makkelijke manier is om te racen. Een deel van die uh, deelnemers die rijdt door de week uh, gewoon met dit autootje naar zijn of haar werk. Uh, en in het weekend uh, laat ze we dan uit op het uh, circuit tijdens uh, deze races. Dus ja, het is niet echt de aanschaf om te gaan racen, maar het is voor sommigen ook uh, gewoon de dagelijkse woon auto Oké, okay, maar ik denk ja. wel dat alle veiligheidseisen in die auto aanwezig zijn. Uiteraard een uh, rol uh, overbangen en zo, dat is wel uh, verplicht in die uh, klasse natuurlijk. Maar voor de rest, uh, ze racen hier uh, sommigen gewoon nog met een uh, kentekenplaat uh, er ook op. En die gaan straks, niet uh, alles goed gaat natuurlijk tijdens zo'n race, het risico is wat groter uh, dat er wat stuk gaat dan op de openbare weg. Het is gewoon weer uh, leuk met, met het gezinnetje naar huis met die auto. <laughs> Oké, okay, geweldig. Ja, die Peugeot 2, uh, 206 is niet uh, ja. de eerste race, hè, vandaag? Nee, we hebben ook al een uh, race gehad van de... BMW uh, is dat geweest, de E30 race. Uh, ja, een spannende race om de eerste twee plaatsen. Uiteindelijk was het uh, Tobias uh, Kreuger uh, die daar wist te winnen. Met drie tienden daarachter uh, Matthijs Bakker. Op een derde plaats was het uh, Steven de Groot. Die naam zegt jou misschien niets, maar in de autosportkringen is hij wel bekend. Steven de Groot, ooit een toptalent hier in Nederland. Uh, tot in de Formule 3 heeft hij het gehaald. Ook nog een deelnemer geweest aan de Masters. Hij heeft echt wel van de autosport uh, zijn beroep kunnen maken. En hij is uh, in de Formule 3 tijd is hij eigenlijk degene geweest. Hij was de engineer van uh, ja, het grote talent in de Formule 1... Uh, die uh, dit jaar uh, voor het eerst in is gestapt. Uh, Lando Norris en daar was hij, uh, Steven de Grote, uh, is uh, daar jarenlang bij Callaway Motorsport zijn engineer geweest. Oké okay, ja, dus uh, inderdaad geen, geen, geen kleine in de, in de autosport. Nee, zeker niet. Nee, het is een uh, veelgevraagd uh, ingenieur. Hij heeft bij verschillende topteams al gewerkt. En uh, ja, dat doet hij nog steeds. Uh, maar daarnaast vind ik het uh, nog steeds leuk om uh, zelf ook te racen op het circuit. Nou, heel goed. Ja, want uh, je moet uh, het gevoel zelf ook houden, natuurlijk, uh, met, uh, met het racen. Dat is wel belangrijk. zie je bijvoorbeeld ja, ook aan uh, Jan Lammers, natuurlijk. Die gaat ook maar door, hè? Ja, precies. Ja, die uh, wordt. Uh, Volgende of in juni uh, wordt hij 63, maar zodra hij de kans heeft om in een uh, race te stappen, uh, dan zit hij er al in. Dat ja, <laughs> <mooi>, hè? <laughs> ja. ja, en wat ik zei, de Peugeot 206 uh, GTI Cup, nu bezig uh, met een opwarmronde. In dat deelnemersveld zien we onder andere Huip van de Nul terug. Die start vanaf een 11e uh, plaats in een veld van uh, 36 auto's. Oké, okay, ja, nou in ieder geval, uh, mocht je mijn buurman nog spreken, doe hem even de groeten van me. Je buurman? Ja, Heup van den Nulft. Oh ja, woont hij nou uh, bij jou? Ja, nee, ja op, op de vlennep volgens mij. Ja, ik zie ja, je in ieder ja, geval heel... Ja, stukje, stukje verderop, <laughs> ja. Ja, ja. Ja, ja. Hij, hij, hij woont wat hoger altijd. jij. Ja, dat klopt, <laughs> daar zie ik de auto altijd staan namelijk. Dus, uh... Ja, ja, precies. Ja, wat, ik, wat me ook nog opviel hier... Uh, ja, vroeg al eerder, kan je ook zo gaan... Nou, zei, we hebben ook, uh, morgen is dat een uh, race. Het zijn allemaal van die kleine autootjes, uh, Chico c 1 uh, Toyota Ago en uh, Peugeot 106. Uh, daar wordt morgen mee geraasd, dat is ook op uh, basis van Rive Drive, dat wordt door uh, Johan racing uh, uh, gerund. Maar al die autootjes uh, die zijn al in de kleuren van de Jumbo, want dat zijn de autootjes waar we over vier weken uh, tijdens de Jumbo-racedagen uh, weer Bekende Nederlandse vrouwen ingaan zien racen en die autootjes zijn al klaar voor ze. hebben afgelopen week uh, zijn ze een paar keer op al geweest om uh, ja, uit te proberen om het een en ander te leren over het racen. En die autootjes gaan we dus over vier weken ook weer terug zien hier op Zandvoort. Ja, dan hebben we het over de Ladies' Cup. Ja, over de Ladies' Cup, ja, de Jumbo Ladies' Cup. Ja, Bekende Nederlandse dames uh, ook. Uh, de raceport kunnen en mogen ervaren. Ja, ik zie onder meer Antoinette De Jong, Kim Kutter. Sandra Schuurhof. Om wow. ja, er maar een paar op te noemen, ja. Dat ik bedoel ken ik. Complete lijst uit mijn hoofd. Maar die drie die jij noemt, die zullen er in ieder geval bij zijn. Heel goed, nou, wat staat er vandaag verder nog op het programma? En morgen kan je daar iets over vertellen? Nou nee, ja, we krijgen vandaag. Uh, Krijgen we krijgen sowieso nog een 2-race voor die BMW E360-Cup. Dus we krijgen nog een race 2 voor de Volvo uh, 340-Cup en de Squadra Italiana. En dan hebben morgen hebben we ook een uh, DNT-dag met onder andere die Bucks. Uh, we hebben ook uh, de Westfields uh, die morgen uh, aan de stad verschijnen. En we hebben ook de Tour de Sports en de raceklasse van de DNT, waarin we onder andere Zandvotter. Uh, ik van Zoen gaan terugzien in zijn, zijn Volkswagen Polen. Oké, okay, ook morgen weer een uh, mooi programma op het uh, circuit. En gratis toegang zelfs uh, tot in de pits uh, kan je komen. Alleen met de auto ja. moet je even parkeergeld betalen. Zo is het, toch? Ja, ja, precies. En de gewoon staat aan. <laughs> ja, de, ja, die, uh, die uh, doet het goed uh, vandaag. <laughs> Oké okay, Willem, heel veel plezier nog daar. En uh, dankjewel voor je bijdrage vandaag. Oké. Okay. Oké, okay, groetjes. hoi. Hoi. hoi.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 So don't stop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 die de herhaling van dit programma beluisteren. op de zaterdagmiddag. Zo vlak voor de paas en anders op tweede paasdag, hè. Welkom bij CUVM Zandvoorts Lokale Omroep. We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En juist hoorde je de single van Justin Timberlake. Dat was Kent Stop the Feeling. Ja, we gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur. En daarin zijn Albert en ik er nog 1 uur lang... met Zandvoort op zaterdag. Zoals we dat elke zaterdag doen... Tussen twee en vijf uur. En in het eh, derde uur onder meer het uh, gedicht van de dag. Dier van de week. En nog veel, veel meer. Maar eerst straks het voetbal weer. Ja, daarvoor gaan we weer naar uh, Alkmaar naar Jan van der Leden. De laatste voor vier is Phil Fern en Galaxy. En wat Do I Do. Graag tot zo.